4 uur. De Radio 1 Sportshow, De Sella en Tom van Heck. Goedemiddag. Veel tour natuurlijk komend uur. Wie maakt jacht op wie en hoe doen ze dat? Maar u hoort ook minister Jager over Finland. Want de Finse regering sluit niet uit ooit de euro weer eens in te willen ruilen voor de Finse markt. En staat Federer of Djokovic zondag in de finale? De ontknoping bij ons. Nu eerst het NOS nieuws met Martijn van Beek. Minister De Jager vindt ook dat banken met problemen... voorlopig niet rechtstreeks kunnen worden gesteund... uit het Europese noodfonds. Op de Eurotop werd vorige week afgesproken... dat in de toekomst ook rechtstreekse steun aan banken mogelijk is. Maar De Jager benadrukte vandaag ook de afspraak... dat dat pas ingaat als het Europees bankentoezicht is geregeld. Ook nu de rente in Spanje weer oploopt... wil De Jager vasthouden aan die voorwaarden. We moeten snel dat Europees effectieve bankentoezicht weten te realiseren. Maar dat kost wel tijd... Maar dat moet je echt realiseren voordat je die stap kan maken. Maar er zijn ook de andere noodfondsmogelijkheden die al af zijn gesproken... zijn er ook altijd dat landen, zoals ook in Portugal en Ierland is gedaan... steun kunnen aanvragen als land bij uh, noodfonds aan te kloppen. De jager vindt achteraf dat het Europees bankentoezicht... al bij de invoering van de euro had moeten worden geregeld. Koningin Beatrix heeft de partner van Gerrit Komrij haar medeleven betuigd... met het overlijden van de dichter en schrijver. De koningin stuurde hem een condoliancetelegram. Ze schreef daarin... Nederland heeft in hem een groot dichter verloren. Als dichter des vaderlands schreef Komrij onder andere gedichten... bij het jarig jubileum van koningin Beatrix... bij de verloving van prins Willem-Alexander en Maxima... en bij het overlijden van prins Klaus. Ook premier Rutte stond stil bij het overlijden van Komrij. Voor velen, ook voor mij, vormde hij de eerste kennismaking met de poëzie... Want wie is er niet opgegroeid met zijn prachtige bloemlezingen... van de Nederlandse poëzie die door zijn hele loopbaan zijn bijgewerkt... en uiteindelijk twee zeer kloeke delen omvat... waarin de hele Nederlandse poëzie vanaf de zeer vroege tijd 12e, 13e eeuw... tot en met het heden op een prachtige wijze is vertegenwoordigd. Los uiteraard van zijn eigen gedichten en zijn eigen andere werk. Gerrit Komrij overleed gisteravond in Amsterdam. Hij was 68. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... Uh, bemoeit zich met de felle ruzie in Roemenië... tussen premier Ponta en president Basescu. Ponta wil Basescu door het parlement laten afzetten. Barroso heeft met Ponta gebeld om zijn zorgen over te brengen. De premier en de president liggen al tijden overhoop... en vechten elkaar de tent uit. De ruzie gaat onder meer over de vraag... wie Roemenië bij Europese toppen vertegenwoordigt. De premier probeerde ook rechters van het Hoge Rechtshof te vervangen... en de macht van het Hof in te perken. Barroso heeft ponta erop gewezen dat wetten en onafhankelijke rechtspraak hoekstenen van de Europese democratie zijn. André Kuipers heeft een persconferentie gegeven voor Nederlandse journalisten. Bij Estec in Noordwijk was een live verbinding met Houston, waar Kuipers bij komt van zijn ruimtereis en medisch wordt onderzocht. De astronaut vertelde dat zijn lichaam weer erg moet wennen aan het leven op aarde. Twee dagen ben je erg licht. In je hoofd, de neiging tot flauwvallen. Uh, ja, de bloeddrukreflexen. Die, uh, die. hebben een half jaar niks gedaan, zeg maar. Dus dat moet allemaal weer even wennen. En, uh, en ook hoofdbewegingen. Die. Uh, ja, zodra je gaat liggen. dan uh, begint de hele wereld te tuimelen. Het is dus duidelijk dat je. je hersenen weer. Uh, zich even moeten instellen. op de aardse zwaartekracht. Maar uh, dat gaat nu alweer een stuk beter. Het weer vanavond. eerst vooral in het westen en zuidwesten. nog kans op een bui. later overal droog.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 ANUB-verkeersinformatie. Ah, de meeste files staan nu bij Rotterdam en Den Haag. En op de Belgisch e 19 is veel vertraging na een ongeluk richting Antwerpen. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Roosendaal. Dat kan helaas niet filevrij. Een paar bijzonderheden. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Leidschendam 4 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Ook vanuit Den Haag op de A12 richting Utrecht. Bij Zoetermeer 7 kilometer. Daar is na een ongeluk de rechte rijstrook nog dicht... De A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Voorknopend de stok bij Roosendaal 6 kilometer. Dat zijn omrijders voor de problematische E19. Want de file op die E19 is nog veel langer. Uh, bij Loenhout is uh, alleen de vluchtstrook open na een ongeluk. Dan de A20 naar Gouda. Bij knopend Kleinpolderplein 5 kilometer door een ongeluk. De linkerijstrook is dicht. En de A50 bij Arnhem. Door de langdurige werkzaamheden bij knopend Ewijk 8 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour. de Tour de France en Bart Voskamp is vanaf nu natuurlijk weer bij ons... om de zesde etappe mee te analyseren. De zesde etappe die gaat van Epermé naar Metz, over 207 kilometer. Een groepje van vier man onder wie Karsten Kroon rijdt al sinds kilometer 7 op kop. En net als de dagen hiervoor. En een ander beeld van deze week, de volpartijen. Op de motor Joris van den Berg en Gio Lippens. Ja, ik kijk nu naar een groepje achterblijvers. Die probeert de aansluiting met het peloton weer te krijgen. En bij die achterblijvers André Grijpel. Eerder vandaag is hij ook al hard gevallen. Je ziet het aan zijn linker elleboog in het verband. Ingepakt, wat bloed dat er doorheen komt. En hij is behoorlijk zwaar gevallen in die eerste grote valpartij. Die massale valpartij waar Geesink bij lag, waar Kruiswijk bij lag. Maar hij probeert terug te komen met de hulp van een aantal ploegmaats. Maar het is een mooi spel geworden. Want de mannen van Orica GreenEdge, de sprintploeg van Matthew Goss. Die houden het tempo hoog. Ook Argos Shimano zit daar ver voor in. We zien Radio Shack daar voorin in zitten. De gele trui van Fabian is zo'n beetje op de zesde, zevende stekker, peloton is verbrokkeld. Want daarachter rijdt ook nog een gedeelte waarin wat Rabo-renners zitten. Daar zitten onder andere Lawrence ten Dam bij en Luis Leon Sanchez. En die moeten er wel bij zitten. Want die moeten Bouken Mollemaat terugbrengen. Mollema stond ook vast bij die valpartij. Duurde lang voordat hij een nieuwe fiets kreeg of voordat hij in ieder geval een nieuw wiel kreeg. Maar hij is inmiddels ook begonnen aan die achtervolging. Een verbrokkeld peloton dus. Daar gebeurt van alles. De voorsprong is inmiddels wel weer wat opgelopen van die koplopers. 1 minuut en 42 seconden. En het gebeurde allemaal op dat enige coachje van vandaag. Het coachje van de vierde categorie. De Cote de Buxerre. Ben ik benieuwd wie daar als eerste boven kwam van de kopgroep. Dat was niet Karsten Kroon. Hij deed geen enkele moeite om de bergtrui van zijn ploeggenoot... Michael Morkoff te beschermen. Immers Dave Zabriskie, de wat zonderlinge Amerikaan. Die man met die immer wat vreemde grijns en rare strapatsen. Die is geen enkele bedreiging in het bergklassement. En dus mocht Zabriskie dat bergsprintje winnen van Kroon. Vooraan op dit moment trouwens nog maar drie man. Want een van de vier is ook, net als Mollema, bezig aan een achtervolging. Maar het probleem voor Zengle is... De de jongen uit Wallonië van Covid is, in het rode shirt... dat hij het in zijn eentje moet doen. Hij moest van fiets wisselen, dat deden ze razendsnel. Maar kennelijk heeft hij toch wat problemen daarbij gehad. Alhoewel hij nu, en dat doet hij natuurlijk keurig... in het spoor van zijn ploegleiderswagen... Het staartje van de kopgroep en de wagens erachter nadert. Daar komt hij langs, rossige man. Hij lijkt wat op Koos Moerenhout. En hij heeft zich teruggeknokt in het kielzog van zijn kopgroep. Waar Karsten Kroon nu op kop zit met Malakarne, met Sabrinsky. En de kopgroep is nu weer compleet. Vier man aan de leiding. Gaan tennissen op Wimmelden. Federer, die zo lang niet heeft kunnen winnen van Djokovic, Marcel Ameske. Klopt, het is de 27 e ontmoeting. Maar ze speelden nooit eerder op gras tegenover elkaar. Ja, en nu kan Djokovic dus ervaren hoe het is tegen een man te tennissen... die al zes wimbledon titels heeft gewonnen. Want Federer speelt goed, hoor. En vooral zijn servicegames lopen toch wat makkelijker... dan de service games van Djokovic. Federer leidt nu met 3-1. Hij heeft alweer een snelle break. Het was toch een uh, beetje een teleurgestelde Djokovic... die we zagen aan het begin van deze vierde set. Maar ja, je weet het niet, hoor, bij de server. Ik heb hem wel Terug zien komen. Dat je denkt, van nou je geeft er geen cent meer voor. En uh, dan op hetzelfde moment uh, komt hij weer terug. Hij deed dat immers ook op Roland Garros. Kwartfinale stond hij tegen Jolie Fried Tsonga. Had vier matchpoints tegen, won uiteindelijk wel. Maar goed, uh, Federer heeft uh, een uh, hele goede voorsprong. Hij leidt nu met twee sets tegen 1 en 3-1 in de vierde set. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012.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 Er werd wel eens gebeld dat er wat meer Franse muziek moet zijn. Maar hier zijn we dan toch, hoor, met Radio 1 e Sport zomaar. Ella, ella, Fransgal. Dan uh, gaan we naar Finland. Tenminste, praten over Finland. Want Finland houdt de optie open om uit de euro te stappen. Dat zegt de Finse minister van Financiën. Zij vindt dat de euro belangrijk is voor Finland. Maar ze zegt dat het land niet ten koste van alles vasthoudt aan die Europese munt. Onze minister van Financiën, Jan-Kees de Jager, reageert. Nou, ik heb vandaag nog uh, overleg ook met mijn collega uit Finland gehad. We spreken elkaar regelmatig. Uh, de collega uit Finland heeft wel duidelijk aangegeven dat Finland echt gecommitteerd is ook aan de euro, dat het goed is ook voor Finland de euro, voor Nederland ook. Dus ik vind dat, het, uh, dat we nergens op moeten speculeren. Dat heeft ze ook denk ik niet gedaan. Maar in ieder geval als je vraagt van is die euro belangrijk voor uh, de stabiliteit in de eurozone? Ja, dat is heel erg belangrijk. En er is dus ook geen sprake van dat uh, er een lidstaat uit wil stappen. Ik kan me zo voorstellen dat uh, het goed is voor de euro, dat het wat rustig is rondom de euro. Klopt dat? Zeker, rust is altijd uh, belangrijk. Alleen, er is natuurlijk toch sprake van een beetje onrust, helaas. Dat kun je niet helemaal ontkennen, maar rust is altijd beter. Is het dan goed dat uh, een minister die uh, ook van de euro is, zal ik maar zeggen... dan speculeert op het eventuele vertrekken uit de euro. Nou, laat ik niet over andere ministers van Financiën recensies uh, gaan schrijven. Wij hebben als Nederland een duidelijk standpunt. Dat is een duidelijke commitment om die eurostabiliteit te waarborgen... maar wel op de juiste manier. In de juiste volgorde, met de juiste voorwaarden. Ja, maar u heeft wel te dealen met iemand die uh, uit Finland komt... en die dit soort opmerking maakt. is dus zelfs een bondgenoot van u, toch? In uw strijd uh, om de euro's... Te Zeker, we trekken vaak met landen uit Noord-Europa op. Overigens ook landen buiten de eurozone, zoals uh, Zweden en Denemarken. Maar ook inderdaad met Duitsland en Finland. En het is belangrijk om afspraken te maken en afspraken te houden. Maar snapt u dat mensen die dan naar zo'n Finse minister luisteren... denken van ja, als er eigenlijk zelfs door die mensen in de, uh, die, die erover gaan... niet meer in geloven wordt, moeten wij er dan nog wel in geloven? Ja, maar dat is natuurlijk niet zo, want ik heb mijn Finse collega vandaag nog gesproken. Het beeld kan zo ontstaan, dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Ja, maar laat ik dan het echte beeld uh, van schetsen, ook voor Finland. Want ja, u weet hoe ik erover denk, maar ik heb mijn Finse collega gesproken. En ook Finland is gecommitteerd om in die eurozone te blijven. Absoluut, daar is geen twijfel over. We horen, uh, Finland heeft een scenario om eventueel uit de euro te stappen. Heeft Nederland ook zo'n scenario? Nee, daar speculeer ik echt niet over. Dat begrijpt u. Ten eerste is het zo dat wij één plan hebben. En dat is het plan om in de eurozone te blijven. Want dat is voor Nederland ontzettend belangrijk. De kosten die gemoeid zijn met andere scenario's, die zijn berekend. Die heb ik ook vorig jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat zijn onafhankelijke onderzoeken en die laten tientallen of soms honderden miljarden euro's aan kosten zien... voor de Nederlandse samenleving als iets anders gebeurt. Maar wat Finland heeft, dat heeft u dus niet. Een scenario om uit de euro te stappen. Wij hebben het plan om in de euro te blijven. Dat heeft Finland ook. Dus Finland en Nederland en Duitsland en al die landen in de eurozone... die gaan ervoor om in de euro te blijven. Ik heb al vaker, gedacht dat je al, of al, al vaker aangegeven dat je natuurlijk altijd ook nadenkt... analyseert over ja, mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar we hebben één route... En die route die wij nastreven is binnen de eurozone. Maar dat geldt voor Finland net zo. Heeft u uh, ook tegen uw uh, Finse collega gezegd... misschien was het niet zo verstandig om te gaan speculeren... over vertrekken uit de euro? Nou, ik, u begon het gesprek met die vraag. En toen heb ik al aangegeven dat ik geen recensies uh, ga zeggen. Over... Ja, misschien niet tegen mij, maar misschien wel tegen uw Finse collega. Ja, maar ik praat nu met u. <laughs> dat was de missionair minister De Jager... in gesprek met verslaggever Marcel Pril. En hoe is het met de eenheid van het peloton, Gio Lippus, eigenlijk? Die eenheid, in de meest letterlijke zin van het woord, is weer hersteld. Want de renners die op achterstand waren geraakt door die valpartij bovenop dat coachje, de Côte coach de buxière, die zijn allemaal weer teruggekomen in het peloton. Sommigen met wat moeite, bij sommigen ging het gemakkelijker. We zagen André Greipel aansluiten, de man die dus vandaag twee keer is gevallen. Dat is geen goed teken voor de massasprint straks hier in Metz, Maar hij is twee keer gevallen dus en werd nu teruggekomen gebracht door bijna zijn complete ploeg. Allemaal mannetjes van die lotto Lotto-formatie. die om hem heen reden en hem probeerde terug te brengen naar de start van het peloton. Verder heeft ook Bauke Mollema weer aangesloten. Hij had dus de hulp van Laurens ten Dam en Luis Leon Sanchez. Sanchez rijdt nu weer ergens achteraan in het peloton. En dan zag ik hem zojuist lekker smoezen met zijn landgenoot met Oscar Freire. De sprinter die niet echt meedoet in deze tour tot nu toe. Maar dat moet je nooit zeggen bij Oscar Freire. Want dan zou hij zomaar ineens weer een keer kunnen toeslaan. Ook Jean-Christophe Perrot, de kopman van AG2R. Zij al vorig jaar een goede tour gereden. Die uh, zat bij die valpartij en die kwam als laatste aansluiten bij het peloton. En dan zie je het beeld weer van voren. Wat verenigde uh, ploegen bij elkaar. Een mannetje van Green Edge, Orica Green Edge. Een mannetje van Radio Shack, een mannetje van Argos. De gele trui daar vlak achter. Kedel Evans trouwens ook daar vlak achter als klasse mensenman. En uh, ik zie ook daar aan de linkerkant van de weg zag je net het kleine mannetje. Achter zijn grotere ploeggenoten. Mark Kevin is makkelijk herkenbaar in die regenboogdrijf, Verscholen achter de brede rug van een aantal ploeggenoten van Team Sky. Zo rijden ze in de richting van Mets. Het is nog 45 kilometer in de voorsprong. Voor het eerst onder de minuut. Het wordt krap hoor voor die vier vooraan. Zeker gezien het feit dat er nog ruim een uur gekoers moet worden. En als ze boven zich kijken, Mannacarne, Zabriskie, Zangle en Kroon. dan zien ze nog altijd die naar geestige donkergrijze wolk die ze eigenlijk de hele dag al achtervolgt. Rechts een blauwe lucht, heel in de verte. Ook ziet het er wat sympathieker uit. Dat zal met zijn. Maar nu kon het nog wel eens gaan regenen binnenkort. En dat zou jammer zijn voor de vierkoplopers die een mooie vlucht achter de rug hebben. Maar dus toch niet de ruimte krijgen van het peloton. En wat zullen ze bij Rabobank blij zijn morgen en bij vakantielei. Als al die nervositeit voorbij is van de laatste dagen. Immers gisteren viel Kruiswijk vandaag. Gezing, Poels, Mollema. Het wordt tijd dat er geklommen gaat worden voor de vier Nederlandse paraatpaardjes. die deze ronde van Frankrijk rijk is. Nog steeds vier man in de aanval. Maar zoals Gio het al zei, de voorsprong wordt nu wel heel klein. Dan gaan we naar Wimbledon. Wat zijn ze aan elkaar gewaagd? Djokovic en Federer. Ze strijden om een plek in de finale. Marcella Mesker. Vedra lijkt met twee sets één, maar hij lijkt nu ook met 5-2 in de vierde set, dus hij heeft echt een flinke voorsprong te pakken. Het lijkt ook alsof Djokovic het geloof kwijt is. Hij loopt er af en toe aangeslagen bij, gefrustreerd ook. En dan stond hij 4-1 achter en 0-40 op eigen service. Ja, en dan toch komt er dan nog iets van dat eergevoel naar boven. Ja, nee, ik kan niet 5-1 achter komen. Dubbele breek, hou vast, kom op. Slaat hij een paar ongelofelijke winners, komt terug tot 4-2. Vedra maakt 5 Twee. En nu uh, is het de beurt weer aan uh, Djokovic om deze service game uh, te behouden. En dan hopen op nog één breek. Want het is volgens mij niet meer dan hopen. Federer is beter. Die speelt uh, vrij uit. Speelt goed. Zijn service uh, loopt uh, geweldig. En uh, Djokovic zal van hele goede huizen moeten komen om dit nog te keren. Het is uh, het voordeel dus uh, voor Federer. Twee sets tegen één en een 5-2 voorsprong. Bart Voskamp, de etappe. We kunnen weer dezelfde vragen stellen. Maar we komen toch weer eens even op die valpartijen. Want net zagen we er weer een op zo'n mini bergje, zeg maar. vierde de categorie. Wordt het dan te smal? Wat gebeurt er dan? Dat, dat, dat juist daar waar de vaart wat geminderd wordt, zou je zeggen. Ja, maar, maar juist uh, op zulke punten. Uh, kijk, je, renners hebben of een kaartje bij zich. Of via de communicatie krijgt te horen dat er een klimmetje aankomt. Ja, dan wordt het toch al wat nerveuzer. En dan, uh, dan wordt er nog doorgegeven van: let op, het wordt smal. Dus nou ja, dan. En denk god, laten we maar van voren zitten, want anders krijgen we valpartijen. Dus dan wordt het toch een beetje, beetje benauwd aan van voren. En je zag ook, daar staan er dan wat hekken en dan, en dan hoeft er maar eentje te remmen. En het hele spel staat in één keer weer stil. Dus uh, ja, het zijn vaak op zulke momenten dat juist iedereen wat naar voren gaat en dat je dan die valpartijen krijgt hebben een voorsprong gehad, een grote voorsprong weer... voor deze vier. Uh, die lopen wat sneller terug dan op de andere dagen. Gaan ze nu een beetje hengelen? Gaan ze het nu laten, denk je? Ja, ik denk dat ze een beetje termen toch maar weer te spreken. Laten zwemmen. Uh, ze zaten net binnen, binnen de minuut. Je ziet het nou weer ietsje oplopen. Ja, kijk, als je die jongens terugpakt... dan weet je ook uh, dat je weer achter frisse jongens aan moet rijden. Dus je kunt beter die vis langzaam binnenhalen... die <lacht> al een beetje moe gesparteld is. Als dat je weer een hele grote verse snoek eruit moet trekken. Ja, dus zo ja. moet je het een beetje zien. Zeg, En die vier die weg zijn hè, op zeven op kilometer... Na de start gingen ze er al vandoor. Zebriski uh, zit erbij, Karsten Kroon zit erbij. Hoe ontstaat zo'n groep? Hebben die van tevoren even overleg gehad... van, hé joh, zullen wij het even gaan doen vandaag? Hoe, hoe werkt dat? Ja, het kan op verschillende manieren natuurlijk. Als je zelf met een plannetje rondloopt... denk je, nou, vandaag wil ik eigenlijk wel eens meezitten. En uh, je, je kent je collega's in het peloton... en je weet ook dat andere renners waar je wel goed mee kan... ook vaak zoiets hebben van, nou, die wil ook wel weg. En je voelt het aan. Dan kun je natuurlijk voor, voor, voor de start al eens een keer elkaar even aankijken en zeggen van... nou, weet je wat, uh, zullen we het eens even proberen in het begin? Of je doet het met een paar ploegmaatjes... dat je met twee of drie de boel op gang trekt en de eerste ja, ja, die sprint zich kapot om dat gat te trekken. En dat die tweede doorrijdt. Dus het is wel handig om een klein plannetje te maken. Uh, je kunt ook zo rond de veertigste positie gaan zitten. En een beetje kijken wat er dan uh, vanaf, de, vanaf kilometer nul... dus als de neutralisatie is afgelopen langzaam naar voren schiet. En dan, ja, ze kennen elkaar heel goed. In mijn tijd was het bijvoorbeeld Jacques Durand die, uh, die vaak weg was. Dus als je die zo langzaam zag opschuiven... dan denk je, na, nou, dan moet ik gelijk in het wiel zitten. Want als die gaat, die ging altijd zo hard... dan moest je ook strak aan het wiel hmm. zitten, anders was je eraf. Ik las van de week een column van een van de renners. En die zei, je kan ochtends oh. eigenlijk al zien wiens benen sterk zijn, dat kan je aan de aderen zien. Heb jij, is jou dat ook overkomen? Ja, Keek jij ook gaat, naar al die benen van wie de gaat de het de maken de vandaag? Nou, je kunt het denk ik meer... Uh, je, kunt de, de, je kunt aan de buitenkant van de benen niet zien of iemand uh, gemotiveerd is of wat wil. Je kunt het wel aan zijn gelaatsuitdrukking zien, aan zijn gemoedstoestand. Is iemand vrolijk, uh, loopt hij een beetje de ooren en geintjes te maken voor die tijd. Ja, dan, uh, dan staat zijn kop natuurlijk goed. En je ziet ook renners die met een gebogen hoofdje naar de finish gaan. Van mijn god, we moeten weer zo'n dag door. En, uh, weer 200, uh, weer 200, 200 kilometer. Het waait weer, het regent weer. Nou, die springen zeker niet weg. Dus je kunt wel een beetje kijken van uh, wie zijn kop een beetje goed staat. Ik ben blij dat ik me lang een broek aan heb overigens, dat je niet kunt zien hoe het met presenteren gaat vandaag. Maar <lacht> eh, als je eh, eh, kijkt, Michael Bogart voorspelt elke dag de winnaar rond half drie, heeft vijf uit vijf. Dus dan weet je er echt wat van. Dan we maar zeg hij: vandaag heeft hij is gezegd. Doe je met hem mee? Ja, ik, ik ben een beetje geswitcht eigenlijk. Want ik had inderdaad uh, Krijpel een beetje staan. Maar ja, nou die twee keer is gevallen. Doe, Het uh, doet pijn, je wordt wat onzeker ervan. Hij heeft al twee ritten gewonnen. Dus ja, gaat hij straks uh, euh, zichzelf er weer tussen durven te gooien. Hij heeft twee keer flink terug moeten komen. Dat kost krachten. Dus ja, ik, ik gok inderdaad uh, dit keer maar uh, met hem mee. Ik ben dan weliswaar geswitcht zo in de etappe. We gaan weer even tennissen naar uh, Wimmelden, Marcella Mesker. Want er uh, is iemand volgens mij voor de wedstrijd bezig, hè? Ja, Roger Federer uh... serveert uh, voor de winst en een plaats in zijn achtste Wimbledon-finale. Nog nooit haalde iemand acht finales. Het is 15-0. Dan komt hij met een tweede service. goede return, Djokovic. Backhand Federer. Backhand langs de lijn van Djokovic. Gaat hij er nog voor deze game? Ja, hij speelt goed. Hij speelt diep. harde slagen. Nu de korte bal, de dropshot. En die vloept er overheen via de netband, zeg. Wat een uh, lucky shot. Uh, een lachje rond de mond van Novak Djokovic. Misschien heeft hij dat wel even nodig, die ontspanning. Want uh, hij liep er toch wel als een geslagen man bij deze vierde set... En Federer niet. Die heeft vleugels. Die voelt zijn kansen groeien. En die uh, ziet misschien ook weer een nummer 1 ranking aan de horizon opkomen. Hij serveert op 15 gelijk. Mist zijn eerste service. Hij heeft tot nu toe maar één keer zijn service verloren. Dat was één keer in de tweede set. Tweede service, 15 gelijk. Hij heeft nog drie punten nodig. Return is goed van Voor Voorhand langs de lijn. Uh, ja hoor, smash van uh, Roger Federer. Mooi ingekomen. Hij eh, pakt het initiatief, goede combinatie, service eh, met de voorhand. En hij komt op 30-15. Zo'n aanhang eh, applaudisseert, want ja, dit is een belangrijke fase in de carrière van Federer. Toch ook bij hem zal de vraag omhoog eh, gekropen zijn van... God, kan ik het nog, kan ik nog een Grand Slam winnen? Australian Open 2010, zijn laatste. 30-15 nu, eerste service weer uit. Mis toch wel aardig wat eerste services hier. Zo zie je dat ook bij Roger Federer, 16-voudig Grand Slam kampioen... de Span de spanning groot is. Tweede service. Belangrijk punt hier. Return is goed, maar ondiep. Oeh, daar mist uh, voorhand van uh, Federer toch uh, ja, niet helemaal lekker geraakt. Stond een beetje vast. Dat gebeurt ook als je toch wat spanning voelt. Beetje zenuwachtig raakt. Ja, dan, dan blijven je benen staan. Die willen dan niet meer zo bewegen. Iedereen heeft last van zenuwen. Ook de grote, grote jongens. En dus ook Federer. Het is dertig gelijk. Blijven nog steeds twee punten van de overwinning verwijderd. service is goed. Return op de lijn wordt uitgegeven. Maar Djokovic vraagt een challenge aan. Dan krijgen we weer het systeem. Dat gaat beslissen. Nou, dat is natuurlijk een cruciaal moment. En die bal die heeft de lijn geraakt. Zeg. Dat had hier dus matchpoint kunnen worden. Maar de bal raakt de buitenkant van de lijn met de voorhand return van Djokovic. En dus moet het punt overgespeeld worden. 30 gelijk, opnieuw. 5-3 dus in de vierde set voor Federer. Twee sets tegen 1 leidt hij. Nu de eerste service, die is goed naar buiten. Maar nu challenged Djokovic opnieuw. Want uh, wat uh, gaat dit uitbrengen? Uh, Weer een uh, Hawkeye die op het uh, grote videoscherm hier op het centercourt komt. En is die bal in of uit? Nee, die bal is in. Het wordt matchpoint. De bal heeft ook de lijn geraakt. Dit is dus een uh, ja, heel belangrijk punt geweest. Ch twee challenges en twee keer uh, de beslissing. En nu dus 40-30 een matchpoint voor Roger Federer. Voor zijn achtste Wimbledon-finale. Service is goed en de return is in het net. De armen gaan de lucht in. De glimlach bij Roger Federer. Hij wint zijn 32e halve finale van een Grand Slam. Bereikt als enige man in de geschiedenis een achtste Wimbledon-finale. Hij gaat op jacht naar zijn zevende titel. Ja, tegen wie weten we nog niet. Murray of Tsonga. Maar ook die nummer 1 ranking gloort weer. Wie had dat toch ooit gedacht? Ja, Federer zelf wel. Djokovic ja, die moet dan toch langzaam uh, afdruipen. Want uh, ja, zijn nummer 1-ranking hangt dus aan een draadje. Federer moet hier Wimbledon wel winnen hoor. Wil hij weer terugkomen op 1. Maar wat een formidabele prestatie van Roger Federer. Hij verslaat de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic in de eerste halve finale op Wimbledon in 4 sets. Nog zo'n 37 kilometer te gaan naar Mets, Gio Lippens en Joris van den Berg. Er zouden een hoop coureurs zijn die zouden willen dat ze op gras mochten fietsen af en toe in het jaar. Want dan zouden ze minder hard vallen. Want dat asfalt, ja, het levert toch wel behoorlijke blessures op. André Grijpel, ik keek hem net nog even weer in het gezicht. En keek nog even naar die linker elleboog. En dan zie je toch wel dat hij behoorlijk gekwetst is. En dat hij inderdaad even wat minder lekker in zijn vel zit. Het lijkt me ook logisch. En als je kijkt naar de voorkant van het peloton. Er is geen renner van zijn ploeg meer te zien daar vooraan. Ik denk dat Greipel, ja, misschien komt hij nog naar voren in de slotfase van deze etappe. Maar dat hij het voorlopig rustig aandoet midden in het peloton. De kopgroep op 51 seconden. Joris, als je omkijkt, dan kun je zwaaien. Ik heb even gezwaaid, maar er zwaaide niemand terug. En er is toch een renner in die kopgroep die in zijn carrière wel op gras gereden heeft. Davide Malacarne, de Italiaan, was zeven jaar geleden wereldkampioen. Veldrijden bij de junioren, dat jullie het maar weten. Hij zit dus nog steeds in de aanval met de stoomlocomotief Zabriskie, Met de noeste arbeider Zengle uit Wallonië. En natuurlijk met de slimste man van allemaal, de gelouten de Karsten Kroon, maar het lijkt erop dat de Nederlander... in dienst van de ploeg van Bjornaries vandaag de verkeerde dag heeft uitgepikt om in de aanval te gaan. Brengt de tijd op één minuut over half vijf. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. Minister De Jager vindt dat banken met problemen... voorlopig niet rechtstreeks kunnen worden gesteund... uit het Europese noodfonds. Op de Eurotop werd vorige week afgesproken... dat die rechtstreekse steun in de toekomst mogelijk is...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 Vanuit het NASA-hoofdkwartier in Houston sprak hij met de Nederlandse pers in Noordwijk. Op de vraag wat hij het meest zou missen antwoordde hij het zweven. En voorzitter Barroso van de Europese Commissie... bemoeit zich met de felle ruzie in Roemenië tussen de premier en de president. Die twee ruziën al tijden. Onder meer over de vraag wie van hen Roemenië mag vertegenwoordigen bij Europese toppen. Barroso heeft met de premier gebeld en gezegd dat hij zich zorgen maakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zijn er zoals elke dag weer tot 11 uur vanavond. Nou, we krijgen zo vast weer een mooie halve finale op Wimbledon. Tsonga tegen de Britse held van het publiek, Andy Murray. En in de zesde etappe gaan ze wat eerder en wat sneller dan de afgelopen dagen op jacht naar de koplopers. Vier zijn het er. Of houden die vier het nu een klein beetje uit, Gio? Dat doen ze, maar dat heeft alles te maken, Tom, met het spelletje dat er in het peloton wordt gespeeld. Natuurlijk is het nog te vroeg om met 30 kilometer te koersen, 32,6 om precies te zijn, nu al het gat te dichten. Want dan wordt het alleen maar onrustiger van. En af en toe dan zie je dat de weg weer nat wordt, dat het weer wat gevaarlijk wordt. Ik moet zeggen, het is een prima bijliggende weg, het loopt mooi rechtdoor in ieder geval. Maar je weet het maar nooit, ongeluk zit in een klein hoekje. En er is al genoeg gevallen in de afgelopen dagen, dus ze zullen wel voorzichtig zijn. We zagen weer dezelfde mannen aan kop van het peloton rijden. Sebastian Langeveld natuurlijk is de man voor uh, Orika Greenwich, voor Matthew Kos. En dan zagen we ook nog Jan Huguet, uh, een van de twee Fransen in de ploeg van Argos Shimano. Die gaan allemaal voor Tom Veles, de man die gisteren zesde werd de dag ervoor, derde en de dag daarvoor, althans de sprint daarvoor, dat was weer een paar dagen eerder, werd die vierde. Hij doet het uitstekend in de massasprints hier. En ze zullen hem bij die ploeg, die Nederlandse ploeg, zullen ze hem goed willen afzetten. En voor de rest natuurlijk veel eenlingen in dat peloton. Het peloton dat langs mooie meertjes rijdt, zojuist zelfs een vliegveld passeerde. We zitten in de buurt van de Moezel en daar liggen natuurlijk ook allemaal kleine meertjes omheen. Maar die renners die zien dat allemaal niet. Die kijken alleen maar naar voren. En als ze goed naar voren kijken, Joris, dan zien ze Mets. Ze zien Mets en ik zie Mets ook, want ze kunnen heel ver naar voren kijken. Dat kunnen ze al lange tijd. Het is wat, zoals jij zei, één lange rechte weg. En die rotbolk waarover ik het net had, die heeft inderdaad wat uitgeperst. De renners zijn net weer even gedoucht. Nu staat die warme wind weer om ze heen. Want dat is het voordeel. Het is niet echt koud. Het is wel een frisse dag voor jullie en de wind speelt de hele dag een rol. Voornamelijk van rechts komt die, maar de regen is weer even achter ze gelaten. En als ik vooruitkijk richting Mets, dan lijkt het me, dan denk ik te kunnen concluderen dat de finale niet geplaagd zal gaan worden door regen. Maar je weet het maar nooit in deze gekke zomer in Frankrijk. Nog steeds de vier. Malakarne, Zengle, Zabriskie. Twee mannen met een zet. En dan natuurlijk de man met dubbel K. Karsten Kroon, veteraan. Saxobank, daar rijdt hij nu voor. En hij is de, nog altijd de sluwe man in de kopgroep. Je ziet hem af en toe zich even sparen. Je ziet hem even kijken. Je ziet hem denken. Maar Karsten Kroon weet als geen ander... dat het inmiddels nog maar 50 seconden is tussen de vier vermetels. ...en het razende peloton daarachter. Tot 11 uur... Dit is de Radio 1 Sportzomer... ...met Lucella Carasso en Tom van Hek. I think my role is to play my part. My playing's safe on oh one can fall so hard. Everyone's got their opinion, man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 Till the rising of the day Credo met Bertolf. Ja, Bertolf met Credo hè. Radio 1. Sportzomer, tweets. Luc Ikink heeft weer de hoofd- en bijzaken op Twitter gevolgd. Luc. Ja, waren er niet zo heel verschrikkelijk veel. Het zag ik een soort rustdag op Twitter. Koen de Kort hoopte via Ed Koen de Kort nog op een etappe zonder valpartijen. Het bleek ijdele hoop, want nog voor het officiële startzijn was er al een valpartijtje. En rond tien voor twee een flinke valpartij, waar ook Robert Geesink bij lag. En uiteraard ontplofte de Twitter hiernaar. Martijn Katsman voelde op Ed Martijn Kats erbij al hangen. Hij tweet dat hij vannacht had gedroomd dat Geesink vanmiddag, deze middag dus, ten val zou komen en de Tour moest verlaten. Niels Rippen Robert wordt er een beetje boos van. Op Ed ribbers, ribbers tweet hij... Gezink valt bijna elke etappe. Daar zouden ze ook een prijs van moeten geven. In ieder geval een paar zijwieltjes. En Ed Ralph van de Boom neemt het weer voor Gezink op. Wat een zeikerts op Twitter. Als Robert Gezink valt, is het alweer. Maar Ferrer valt deze Tour vier keer en niemand zegt wat. Nou ja, uiteindelijk viel het allemaal mee. Ed Rob Harmeling die tweet... Wins staat schuin van achter. Vallen altijd slachtoffers. Schade Geesink valt mee. Hij is dan onze Iron Man met die pin in zijn been. Goed nieuws voor Mark Overmars, de sprintende zakenman, die heeft een nieuwe job. Directeur voetbalzaken bij Ajax. Betty van der Stee, die tweet op be Betty van der Stee. Mark Overmars in de directie van Ajax. Yes, die let tenminste op de centjes. En volgens uh, het grote voetbalfan heeft Overmars gezegd... dat er veel uitdagingen liggen bij Ajax. Waarmee hij natuurlijk bedoelt dat het één grote bende is. En veel en welkom terugjes ook uh, op Twitter. Bijvoorbeeld van Ed Verspagen. Hele goede stap gezet met Mark Overmars. Welkom back. En dat krijgt hij ook van uh, de twitterende Tweeling Frank en op de Boer, die laten weten... Hi Mark, gefeliciteerd met je nieuwe functie bij Ajax. Weer een oud-collega bij de club. Hashtag veel succes. je heeft de scheid aan. Ja, door met de dagelijkse rubriek over Kenny van Hummel. Tweets voor en door Kenny. En we beginnen met een dreigende tweet van Kenny zelf. <clears throat> Keeping my patience, Kenny is not dead. Kortom, we mogen nog een... Uh... Mo, wat verwachten van Kenny. Ed Cycle Hermit die vindt dat uh, de tweet van de dag. En Harm van Haafden, die twittert dat hij weer voor de buis gaat zitten... om Kenny van Hummel op afstand een schop naar voren te geven in de Tour. Kom op, Hummeltje. Je kan het, zegt hij. Ed Petal PT steekt Kenny nog even een hart onder de riem. Kom op, Kenny. Laat je niet gek maken door die vervelende mannetjes... die alleen maar uit zijn op leedvermaak. En Bertolt heeft nog een bijzondere tip voor Kenny. Uh, niet te hard vandaag. Jouw etappe komt nog wel. Hummeltje heeft de scheid aan. En dan nog even de mooiste uitspraak van de Maarten ducro Uitsprakengenerator te vinden op Ed Maarten Ducro. Ja. Daar komt hij weer. Leuk. De renners moeten achteraf niet melken, maar ze moeten vooraf op de hoogte zijn. Nou, ja. oké. Okay. Ja. Uh, nou, er uh, komt uh, nog wat. Uh, nee, nee, ik nee. dacht, je bent halverwege. Nee, ik ben er niet zelf hoor. Nee, we gaan ga ik... hem gewoon zelf afmaken. <laughs> oké. Okay. Want we gaan weer naar de koers. Uh, we gaan kijken, Guido Lippens. Want dat minuutje, blijft dat maar, dat minuutje? Uh, dat minuutje blijft, nou, blijft geen minuutje, want het is 48 seconden. Dat kun je toch geen minuutje noemen? Die gooi je ook maar even in de generator deze. Maar 48 seconden is het verschil tussen de vier koplopers en het peloton. De koplopers rijden blijkbaar erg hard door, want het peloton rijdt zo hard... dat we allemaal slachtoffers zien aan de achterkant van dat uh, peloton. We hebben inmiddels gehoord dat uh, André Greipel niet gaat meesprinten. Vandaag Te veel last van die blessures met die valpartijen opgedaan. Uh, Johan Frison, uh, de ploegleider, heeft dat geroepen. Tegen onze collega's van de VRT. Die zijn vaak goed geïnformeerd. Dus dat klopt zeker. Dus Greipel, die kunnen we doorstrepen voor vandaag. Tyler Ferrer. oh, valpartij. Ja, dat ben je net. Rustig aan het praten. En dan ligt het hele zootje ligt weer dwars over de weg. Johnny Hogeland daar, die vraagt om een achterwiel. Is blijkbaar niet hard gevallen. Maar wel, materiaalprobleem. Ik zie daar een renner, ik dacht van Covidis, op de weg liggen. Of is het er eentje van BMC? Dat kan ook hoor. Die is hard terechtgekomen. Het is er eentje van Covidis. En het peloton, ja, de rest van het peloton. Terwijl daar echt daarachter prachtig te zien. Een heel pak renners tegen de grond ligt. Het peloton rijdt loei en loei hard door. De mannen die ontsnapt zijn aan die valpartij. Die rijden loei hard door. Ik zie daar een Rabo-renner wegrijden. Hoog vanuit de lucht. Maar we komen niet dichtbij genoeg om te zien wie dat allemaal zijn. Wie daar betrokken zijn bij die valpartij. Toch tamelijk veel oranje nog hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zes man toch zeker. Hier daar ligt er eentje van Française de Jeu in de Berm. Die is ook hard terechtgekomen. Het is een. Slagveld. En dan ben ik heel benieuwd wie daar nou allemaal bij zijn. Dat zullen we dan zo meteen gaan zien. Maar ik zei dus net al, Ferrar moest lossen. Oscar Freire moest ook lossen. Ik zie hier ook mannen van uh, Aroshima staan. Inmiddels uh, zijn uh, de cameraploegen bij uh, de, de, de renners gekomen. Steven Kruiswijk loopt daar rond. Een beetje gedesillusioneerd van waar is mijn ploegleiderswagen. Ik wil een nieuwe fiets. En zo staat iedereen daar een beetje te gebaren. En leidzaam naar achteren te kijken. De mensrenners, ja die zullen problemen hebben. Kruiswijk gaat hier kostbare tijd verliezen hoor. Want die moet eerst even helemaal voorbij dat die, die chaos lopen. Om uiteindelijk dan weer op gang te komen. Johan van Summeren lijkt me daar op de grond te zitten. Dat is de renner van Garmin die ook hard gevallen is. En dan kijk ik verder. Uh, wie staat daar? Is dat Bram Tankink? Bram Tankink ook bij de valpartij betrokken. Maar ik zou zo graag willen weten of Robert Geesink daar dan ook bij ligt. Of dat hij iets verder naar voren zat. Frank Sleck is erbij. Frank Sleck die staat daar. Het is een slagveld. Klasse mensen, renners, sprinters. Alles ligt daar zo'n beetje. Door elkaar. Ze lopen allemaal een beetje zieloos rond. En dat peloton, dat eerste deel van het peloton, dat dendert maar voort en heeft nu nog maar 38 seconden achterstand op die koplopers. En die koplopers houden er helemaal geen rekening mee. Die weten helemaal niet wat er achter gebeurt. Het enige wat zij aan het doen zijn is overleven. Ze razen nu door een heel mooi oud Frans dorpje. Ze worden toegejuicht. En ze rijden er echt voor, hoor. Maar wat wil je ook? Met een gangmaker als Zabriskie aan boord. De Amerikaan die in die prachtige tijdrijdershouding over zijn stuur ligt. En de grote animator is nu van deze vlucht. Verder is Zengle er dus nog steeds bij in het rood. Hij is de tweede bel van COVID-19 op rij die in de aanval is. Gisteren was Gijsling zelfs nog de held in de slotfase. En nu dus de Waal Zengle, de Italiaan Malacarne en Vaak genoemd al vandaag Karsten Kroon. Ze zijn dapper, ze gaan ervoor. Ze vechten, ze knokken ook met de wind en met de omstandigheden. Al is het nu best wel weer lekker weer. Maar verder, verder is toch wel heel duidelijk dat ze het waarschijnlijk niet gaan redden. Of er moet iets heel raars gebeuren in deze middag richting Mets. Bart Voskamp uit uh, Wielrenner, hier onze vaste toer uh, We zeggen al dagen vallen hoort bij de tour. Ik krijg het zo langzamerhand het idee dat er nu toch wel heel vaak gevallen wordt. Ja, want het roept wel ik ja. Alleen dit heeft gewoon desastreuze gevolgen. De, de, ze hebben volgens mij denk ik schuinwind achter, want ze rijden vreselijk hard. De, de toer gaat door en uh, er zijn gewoon slachtoffers die gewoon een minuut blijven staan. Die hierdoor heel veel tijd verliezen. En uh, nou ja, Kruiswijk is een slachtoffer wat, wat ons natuurlijk uh, wat doet. En, en Schlek, nou ja, dat zijn toch mannen die, ik weet niet dit jaar goed die is... maar normaal voor het klassement gaan. En hier kun je dus je tour verliezen. Ja, want wat opvalt is, de een krijgt gelijk een nieuwe fiets... de ander staat, zoals Kruiswijk, lang te wachten op de ploegleider. Hoe is dat geregeld rondom zo'n peloton? Ja, welke, welke auto's met nieuwe fietsen zitten er dichtbij en nou, welke dat, niet? Ja, dat gaat in de volgorde van, het, van je klasse-mensenrenner. Dus, uh, dus Cancelara's, die valt, die zal snel zijn fiets hebben. En uh, ja, degene die als, als, als 23ste wagen rijdt, ja, die zal lang moeten wachten. En Of hij heeft toevallig net bidonnen moeten brengen. Maar ja, t, t is Het is achter, gewoon de rangorde van het peloton, ja, bepaald... Van, uh, van, van, van, en, en Natuurlijk, als er, als er wordt geschreeuwd in de koersradio van, van Valpartij, ja, dan schieten al die ploegleiders in de stress, proberen allemaal naar voren te komen. Die hebben hun eigen koers dan. Is het chic dat ze zo hard meteen doorrijden? Of moet ik daar niet meer over zeuren? Het nou, is niet chic, maar ik denk in dit geval, we zitten, we zitten, ja, het was op 25 kilometer van de meet kun je ook niet meer wachten. Ik bedoel, dan kun je altijd wachten. En het is gewoon uh, zonder dat op deze manier renners hun klassement verspelen. Maar ja, dat is inherent aan de sport en zeker de toer. Maar de vraag is natuurlijk wel, weet je het als je helemaal vooraan zit... dat dat nou gebeurt? Ja, de, uh, ze rijden met communicatie, dus ze krijgen heel snel te horen. Kijk, je hoort als renner sowieso een valpartij ergens ver achter je. Mm -hmm. En dan is het zaak dat je via de communicatie probeert te, de, erachter te komen... of je kopman mee is. Ja, is jouw kopman mee, dan klinkt het heel lullig... maar dan is het gewoon pech voor de rest, want andersom gaat het ook zo. En dan gaat de koers gewoon door. Frank Schlek, eh, toch al niet de beste moraal dit jaar... maar goed, toch altijd een, een, een, een potentiële toerwinnaar. Die gaat hier drie tot vijf minuten verliezen, Bart. Ja, die gaat hier zeker, want hij stond er net nog. En dat is drie minuten. Nou gaat hij met het groepje, of, of waar die alleen zit... dan gaat hij geen minuten meer dichtrijden. Dus dat gaat behoorlijk oplopen. En we weten niet hoe goed hij was, maar ja, dat zullen we straks weten. En het zal hem denk ik wel berouwen... als hij straks de, de, de toer zou verliezen met vijf minuten is ja, wat. Ja, ja. Nog één vraag even over een arts, hè? want we zagen er eentje in de berm liggen. Er is, er is van alles aan de hand. Wie bepaalt nou wie er gelijk geholpen wordt? Want er zullen geen twintig doktoren zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ik, ik denk dat een arts uh, maar goed, uh, we hebben een arts aan tafel maar ik denk prioriteit wie er het ergst aan toe ja. is. Dat bij uh, de, de fietsen gaat op volgorde van het klassement en bij gewonden de is op, nog. Ge, op volgorde van ernst, <laughs> okay, van ingeschatte nou. ernst. Er zijn dan dan natuurlijk allerlei soigneursdiensten. Maar deze gerust, dat gaat niet op volgorde van klassement. Nee, nou, het gaat op wie ja, ja, er rijdt wel een service medicaal, die rijdt altijd vlak achter de koers. Dus die kan wel gelijk assistentie verlenen aan degene die uh, ernstig aan toe zijn. We gaan weer terug naar de koers, want uh, Gio het is een behoorlijk uitgedund uh, peloton. Is het helder of Geesink en, en Mollema en uh, Poels bijvoorbeeld in dat voorste peloton zitten? Nou, Geesink en Mollema rijden in elk geval niet in dat peloton. Want ik zie helemaal geen rabokleuren in dat eerste pelotonnetje rijden... dat nu op 27 seconden rijdt van de 27 koplopers. 19,4 kilometer nog te fietsen. En uh, dat betekent dus dat die mannen allemaal in de achtervolging zijn op het uh, peloton. Ik had wel het idee dat Geesink daar redelijk snel weg kon komen. Maar ja, redelijk snel is niet snel genoeg als het peloton vol doorrijdt. Ik zie daar aan kop van het peloton zag ik met name de ploeg van Matthew Gossard rijden. Ik zag daar ook ineens weer allemaal mannetjes van Lotto. Helpers dus van André Grijpel. Zou die dan toch maar meesprinten? Want ja, als je er toch eenmaal bij zit bij zo'n uitgedund peloton kun je maar beter meedoen. Cavendish zat er ook nog bij. Er zaten wat andere mannen bij van Team Sky. Even kijken. Tweede peloton. Ik heb daar een beetje overzicht van. Daar zit in ieder geval Frank slecht bij. Daar zit Ferclair bij. Bole, Grega Bole, Hesjedal. Die is ook uh, behoorlijk hard uh, gevallen hoor. Tom Danielson, Boerson Hagen. Maar die rijden allemaal nog achter uh, de mannen van Rabobank die bij die valpartij uh, zaten. En ook de mannen van Vakant Solij en van Argo Shimano. Want er lagen er echt wel bij. Maar ik zie ook wel een paar mannetjes van Vakant Soleil hierbij zitten. Even kijken. Wat klasse mensmannen. Ik zie Levi Leipheimer. Gewoon in die eerste groep rijden. Die eerste achtervolgende groep. Kadel Evans zit daar in ieder geval bij. Ik ben benieuwd of of Bradley Wiggins daar dan nog gewoon bij zit. We hebben moeilijk overzicht want we krijgen de beelden vanuit de lucht. Maar het is nog maar een klein peloton hoor. Ik denk een mannetje of 50-60 en die rijden volle bak rijden op dit moment achter die vier koplopers aan. Jongens, waar, hoe gaat het met die koplopers? Eh, niet goed. We moesten achter weg. Iedereen moest achter weg die erachter had plaatsgenomen. En dat is meestal een teken dat het niet goed gaat met een kopgroep. Ik kon nog net even kijken naar de grimas op het gezicht van Karsten Kroon. Hij heeft veel gegeven Vandaag. Hij is diep gegaan. Hij had de dag uitgekozen. Het moment uitgekozen op zijn instinct. Misschien was dit wel de dag dat ze een minuut of 10, 12, 14 zouden krijgen. Het werden er slechts zes. En daar hebben ze hard voor geknopt met z'n vieren: Met Zengle, Malakarne en Zabriskie erbij. En het enige dat Karsten Kroon er waarschijnlijk aan gaat overhouden is de winst. Ja, het is niet anders in die tussensprint. Want ze staan op het punt om ingehaald te worden in een etappe die zo zorgeloos leek te gaan verlopen, ondanks die paar regenspatjes. In een massasprint. ...zou gaan eindigen en dan zouden we morgen met die mensrenners ...eindelijk in actie gaan komen, bergop in de Vogezen. Maar het lijkt dus een dag te gaan worden met een wat zwarter randje... ...voor sommige renners die aspiraties hebben in het klassement... ...van deze Ronde van Frankrijk. Maar dat is wielrennen, dat hoort erbij. De belangen zijn door elkaar verweven. De sprinters ploegen, rijden momenteel alles aan gort... ...in de jacht op de vier, in de jacht op de ritzegen. En dat daar een aantal mensrenners nog achter hangt... ...tja, daar zullen ze lak aan hebben. De Tour 2012. Sportzomer Tour de France. Elke avond tot 11 uur. Tour de France. Welcome home van de Radical Face. We gaan het nieuws van vijf uur uitstellen. Het is een hele gewone, vlakke etappe. Maar door de ontwikkelingen, valpartijen, achterstanden van klasse-mensrijders en Nederlanders. hebben wij besloten het nieuws even uit te stellen. Tot na de finish van deze zesde etappe. Want, Gio Lippens, een val met hele grote gevolgen lijkt het allemaal, hè? Zeker hele grote gevolgen. Ik noemde Frank Slegg al, ik noemde Thomas Verkler, Rijder, Hesjedaal de winnaar van de Giro Boason Son Hagen. Maar ook Bouken Mollema en Robert Geesink, Pieter Wening en Mark Renshaw, die rijden nu in een groepje erachteraan. En Renshaw, die moet alle zeilen bijzetten om Robert Geesink in dat groepje te houden. Want gemakkelijk is dat niet. Het groepje dat op achterstand rijdt. We krijgen geen melding van achterstanden. We weten niet precies waar dat groep we weten alleen dat het tweede peloton waar Veclaire en Schlek in zitten... dat die op 2 minuten en 27 seconden rijden. Maar het allerbelangrijkste nieuws, en het is heel vervelend nieuws... voor de tweede achtereen, volgende keer heeft Wout Poels de Tour moeten verlaten. Vorig jaar moest hij ziek opgeven vlak voor de rustdag... toen het peloton in het Centraal massief aankwam. En nu is hij dus betrokken bij die valpartij. En hij is de man die heeft moeten opgeven naar die valpartij. We hebben geen idee wat er precies met hem aan de hand is. Maar hij lag er dus bij Wout Poels... Uit Koers. Robert Geesing en Bouke Mollema in de problemen. Net als veel andere mensrijders. En daarvoor dan rijden ze verschrikkelijk, verschrikkelijk hard door. 15 seconden nog maar het verschil met die koplopers. Tja, dat is alles. Die ene Nederlander die het de dag een oranje tintje wilde geven... Dat is natuurlijk Karsten Kroon, die doet nog steeds zijn uiterste beste... met Malacarne, met Zengle en Zabriskie, zijn vlugmakkers van vandaag. Maar het gaat niet lukken, niet voor Kroon en voor het Nederlandse wielrennen. Is het een, ja, een jammerlijke dag. Kro uh, Wout Poels maakte hier gisteren nog zo'n goede indruk... met zijn demarrage in de slotfase. Met Dumoulin en Chavanel ging hij toen op een gek moment. Maar het gaf in elk geval aan dat hij goede benen heeft, dat hij er zin in had. Zeker in dit weekend, als de VG's worden aangedaan. Poels er dus uit, nog steeds een Nederlander in aanval op een weg... Nu met mooie blauwe lucht erboven, met veel mensen langs de kant. Maar bij iedereen zie je een blik in de ogen van wat is er allemaal aan de hand vandaag. Want het nieuws gaat heel snel rond dat er een flinke val is geweest. Met vooral voorlopig sportieve gevolgen voor deze Ronde van Frankrijk. En dat in een heel vroeg stadium. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Op weg naar Metz. Bart Voskamp, ja. Wout Poels die, uh, die op moet geven... Dat is een behoorlijk treurig bericht natuurlijk. Ja, dat is echt vreselijk. Die jongen die, die rijdt goed, die zit, die zit lekker mee. En er zijn tweede, tweede toer En dat je dan door dus zo'n stomme rotvalpartij eruit ligt. Nou ja, Geesink die op achterstand zit. Dus uh, ja, we moeten de balans straks opmaken. Maar uh, ja, hier wordt er natuurlijk niet vrolijk van. Uh, zeker omdat, zo'n Geesink, die zit al alle dagen van voren te rijden. Zit alle dagen goed mee. En op zo'n beslissende valpartij zou die daardoor tijd verliezen. Ik denk dat... Uh, ja, ik ben er zelfs een en, beetje ziek van. Hoor. Ja, dus, en, uh, en kon je zien of hij gehavend was, Geesink, en, en Mollema? Ja, nou, Geesink uh, zagen voorbij komen, die had zijn bil helemaal bloot. Uh, de, dus zijn broek was, was half kapot. Uh, je, je merkt ook uh, dat hij uh, ja, moeite had om die groep te volgen. Dus hij zal ook zeker wel gekwetst zijn. Maar het is dus even inschatten van waar zitten ze. Want we hebben, we hebben een slecht overzicht van wie waar zit. De ploegen van uh, Evans en uh, Wiggins, die hebben er in ieder geval een maling aan. Want die denken gewoon, die hebben elkaar ook gevonden nu UM gas te geven. Ja, het, het, het, het probleem is, uh, kijk, op het moment dat de koers bezig is... en er is een valpartij, dan wordt het doorgereden. En, uh, ja, en, en Evans en Wiggins zitten mee, dus ja, die geven nou ook vol gas mee. En uh, ja, dan is, de, dan is de topsport gewoon keihard. En dan, uh, dan wordt er ook niet meer gewacht en dan wordt het doorgereden. En dan verliezen een aantal mensen gewoon echt veel tijd. Het is een relatief grote groep daarachter. Dat is nog een soort van voordeel...